De koopkracht daalt volgend jaar met gemiddeld 1 procent. Uit afzonderlijke begrotingstukken blijkt onder meer dat het kabinet aandoeningen... waarvan mensen niet echt ziek zijn, in 2015 uit het basispakket haalt. Een paspoort is in de toekomst 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Verder staat in de begroting dat Defensie door de bezuinigingen... volgend jaar minder inzetbaar zal zijn. Minister Hillen betreurt het dat zijn uitspraken over de missie in Kunduz... schadelijk zijn geweest voor het draagvlak van de missie.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 De ruimtevlucht van de Nederlandse astronaut André Kuipers is uitgesteld van 20 naar 26 december. Kuipers gaat voor een half jaar naar het internationale ruimtestation ISS. Aanvankelijk zou hij in november vertrekken, maar door een ongeluk met de Russische draagraket werd de missie uitgesteld. Nieuwe uitstel is volgens NASA nodig omdat er nog wat extra testjes moeten worden gedaan.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 Casaluna op uh, Prinsjesdag hè, werd al veelvuldig gezegd de uh, afgelopen dag hier op Radio 1 vanwege het uitlekken van de miljoenennota. Ja, normaal is het O.O. Den Haag, mooie stad achter de duinen. Vandaag was het vooral O.O. Den Haag, die stad waar de miljoenennota weer is gelekt. Maar komend weekend, zondag, is het OO Den Haag, mooie stad van vrede en recht. Want iedereen die dat wil, die kan dan een kijkje gaan nemen in het Vredespaleis... of het Internationaal Strafhof, Europol of het Tribunaal. Eigenlijk alles wat met het internationaal recht te maken heeft... dat wordt dan openbaar gesteld in Den Haag. Gisteren heb ik zelf alvast een voorproefje genomen... en ben naar een zitting van het Tribunaal gegaan. Gewoon om te kijken hoe dat gaat, hoe het er daaraan toe gaat... Want mijn gast van vannacht, die werkt daar. is de enige Nederlandse rechter bij het Joegoslavië-Tribunaal. En ook een van de drie rechters in het proces tegen oud-generaal Radko Mladic, Fons Ori. Hartelijk welkom, meneer Ori. Dank. Goeie avond. Ik hoop dat de beveiliging uh, van computersystemen in het Joegoslavië-Tribunaal iets beter is dan we nu weer vandaag op het binnenhof hebben gezien. <laughs> Wat de afgelopen dagen allemaal naar buiten kwam met alle dossiers die er zijn. Ja, ik raak in verwarring of het nou digi is, die verkeerd is... of het een uh, an ander beveiliging. is. Ja, er is nu weer een ander bedrijf, hè? Ja, ja, nee, nee, dat begrijp ik dat er nu weer andere ja. in spel zijn. Ik, ik hoop ook dat onze beveiliging beter ja. is. Ja, dit is allemaal van de Verenigde Naties, hè. dus als het internationaal is het in principe. Dus ik neem aan dat daar uh, netjes mee wordt omgesprongen. Daar gaan we wel vanuit. Ja. Het idee dat het altijd dan beter is... Ik zou wel eens een illusie kunnen zijn. Ja, toch wel? Ja. Ik denk wel dat we daarover te komen te spreken uh, vannacht. Blijft mensenwerk. Ja. Maar het zijn ook bizar veel dossiers natuurlijk. En papieren en, en wat er allemaal in het Joegoslavië-tribunaal ja. ligt. En opgeslagen ligt. Ja, ik hoorde vandaag een getal van 5 miljoen documenten. 5 miljoen? Ja. Onvoorstelbaar. Naar de bezoekers. Dus we kregen uitleg. Ik heb goed zitten luisteren. Ja. Die <laughs> stak er zelf ook nog wat ja. voor, waarschijnlijk. Ja. Ja, want het zijn inmiddels 161 verdachten. die voor het Joegoslavië tribunaal uh, zijn verschenen. Ja. ja. En dan allemaal mensen die dat kan zijn voor genocide. schending van de mensenrechten. oorlogsmisdaden. allemaal in, op het grondgebied van voormalig Joegoslavië begaan. Hè, waar ja, zij voor het Alles staan. sinds 1991 in het voormalige Joegoslavië. Um, en geen einddatum? Nee. nee. Nou ja, de laatste uh, verdachte die nog. Uh, waar men naar op zoek was. die is natuurlijk uh, kort geleden ook opgepakt? Ja, ik bedoel, met einddatum bedoel ik geen einddatum voor onze rechtsmacht. Oké. Okay. Uh, natuurlijk wel, wij zullen binnenkort wel gaan sluiten. Maar uh, anders dan bijvoorbeeld in het Rwanda-tribunaal... is er dus niet een grens gezet in 1995 en 1996. En dat heeft dat ook het Kosovo-conflict... wat natuurlijk later was, dat dat nog steeds binnen onze competentie viel. Op die manier, ja. ja. Dat verschillende conflicten behandeld kunnen worden... door ja. het Joegoslavi tribunaal ja. Ja. Nee, maar wij nemen geen nieuwe verdachten meer op... Uh, nee. Alle zaken zijn. Uh, behalve een enkele keer als iemand uh, mijneed pleegt. of uh, als hij weigert uh, te getuigen. of dat soort gevallen. Maar geen uh, zaken meer zeg maar, die tot onze kerncompetentie behoren. Nee. Ik wil het met u hebben uh, over uw werk natuurlijk. bij het Joegoslavië Tribunaal het komende uur. Maar ook over het belang van internationaal recht. voor de wereld. en ook voor, voor ons landje als Nederland. En ik wil het ook met u over uw muzikale kwaliteiten gaan hebben. Want wij hebben te horen gekregen dat u een, uh, ja, toch een, een niet onverdienstelijke baritonstem heeft. We ja. hebben zelfs uh, hele bijzondere opnames uit 1973, meneer Ori. 1973? Ja. Oh, daar ben ik zelf door verrast, eerlijk gezegd. Ja. Zullen we die later in de uitzending gaan uh, oh. beluisteren? Ja, nou, of kunt u uw nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en wilt nou, u meteen ik, horen. Ik laat de timing aan u over, maar kan ik even wennen aan het idee. Oh, dat is goed, geval. dan ja. doen we het later. Dan wachten we oh. er even mee. Dan vertel ik ondertussen aan u thuis, als u uh, zit te luisteren, wat we in het tweede uur gaan doen. Dan gaan we het hebben over het, uh, het recht, maar dan letterlijk over de grens. Ik wil graag van u weten of u wel eens in het buitenland met justitie of met politie in aanraking bent geweest. En wat voor ervaringen u daar dan heeft mee gehad. U kunt bellen op 0800-1121. En op onze site, casaluna.ncv.nl. daar staat sowieso meer informatie over de uitzending van vannacht. En natuurlijk ook over de gast van morgen. En voordat we naar die bijzondere opname gaan luisteren... eerst even de voicemail met een berichtje dat Frank Dumors gisteren voor u heeft achtergelaten. Er is één nieuw bericht. Guylaine, Frank hier. Goedenacht.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 Ja. Nu bent de enige Nederlandse rechter. Ja, uh, ja en nee. Uh, er zijn ook atletenrechters gekozen en er is ook een Nederlandse rechter die gediend heeft bij het Joegoslavische tribunaal de afgelopen jaren. Uh, een goede vriend van mij, Bert Zwart, uh, hoogleraar internationaal sociaal strafrecht. Uh, hij zou gaan werken voor het. Uh, uh, voor het Hariri-tribunaal, het Libanon-tribunaal, nadat hij weg was bij het Joegoslavië-tribunaal, zijn zaken had afgerond. En tot mijn grote verdriet is hij erg ziek geworden. Hij is overleden afgelopen februari. Dus ik heb in ieder geval ongeveer een jaar met een Nederlandse collega op de gang ja. gezeten. Dat is een zeer dierbare is dat anders? herinnering. Of als er iemand zit die ook uit Nederland komt? Ja, wel. Het, het geeft wel even een heel vertrouwd gevoel. Uh, ja, uh, bovendien wij kenden elkaar zelf dat dan? ook heel goed. Nou, je lucht je hart eens even bij elkaar. Je hebt natuurlijk een van, de, een van de bijzonderheden van die rechters is... dat ze allemaal een andere achtergrond hebben. Kijk, als je die medici bij elkaar zet... die hebben in principe met diezelfde lijven te maken... en dat verschilt niet zoveel. Terwijl, eh, of je nou met een Belg of een Fransman... Of, of een Zuid-Koreaan of een Colombiaan... Eh, allemaal een andere achtergrond... allemaal een andere juridische traditie waar ze uit voortkomen... Ja. Dus dan is, voelt het wel even heel erg thuis als je Nederlander in de buurt hebt. Want de zaak van Ratko die doet u met een Zuid-Afrikaanse rechter en een Duitse rechter samen. Ja. Waar zit dan bij hun bijvoorbeeld al de verschillen in? Nou, het Zuid-Afrikaanse recht is natuurlijk veel meer op het Engelse recht georiënteerd. En het Duitse recht is in zoverre werkt het wat af van het strafrecht... ik moet eigenlijk zeggen het strafprocesrecht in de rest van Europa, dat het onmiddellijkheidsbeginsel... dat is dus dat de rechter rechtstreeks kennis neemt van al het bewijs... daar veel en veel sterker ontwikkeld is dan bijvoorbeeld in Nederland... of in België of in Frankrijk. Uh, dus je moet aan elkaar wennen. Uh, dat wil niet zeggen dat, uh, uh, dat het allemaal vreemd is... omdat ik in mijn verleden ook veel met buitenlands recht te maken heb gehad. Dus uh, Ik heb wel eens voor de Duitse Hoge Raad gepleit... Dus, ik kan niet zeggen dat het Duitse strafprocesrecht mij volstrekt nee. vreemd is. Uh, maar je moet, uh, je moet elkaar uh, leren begrijpen. En, uh, het is natuurlijk ook in de communicatie. Ik bedoel, toen ik daar woensdag binnenkwam bij het, bij het Tribunaal. toen merkte we al gelijk... je zit nu echt in een, in een stukje buitenland in Nederland... want het ging gelijk over in het Engels. Natuurlijk werden het paspoorten gescand, we moesten onze tas in een kluisje stoppen... en daarna inderdaad werd, werden we in het Engels te woord gestaan. En dan kom je op de publieke tribune en dan zie je de rechtszaal... en daar zit iedereen met een koptelefoontje op. En daar wordt Engels gesproken... Uh, nou ja, de, de, de verdachte die er was, of de getuige die werd gehoord, dat was volgens mij in het Servisch, of in het Bosnisch, of in het Kroatisch. Dat weet ja. ik niet. Ik kan het verschil niet horen. U denk ik onderhand wel. Nou, we, we hebben daar één soort taal voor bedacht. Vroeger heette het Serbo-Kroatisch. Um, maar er zijn natuurlijk drie belangrijke entiteiten, dus in ieder geval groepen binnen de bevolking. Dat waren de, de, Bos, de, de Serviërs, de Kroaten en de moslims. Dus we hebben het min of meer omgedoopt tot wat wij noemen BCS. Bosnisch, Servisch, uh, nee, BCS, Bosnisch, Kroatisch, uh, Servisch. En ja, ja. Bosnisch staat dan eigenlijk voor de, voor de moslim-eigenheid ja. van, uh, ja. van, van Bosnië en Herzegovina. Ja. Maar alles gaat natuurlijk met tolken, want ja, je, je ziet u allemaal met, met koptelefoontjes op zitten en iedere zin die wordt uitgesproken wordt natuurlijk vertaald voor de mensen die anderstalig zijn. Ja. Waardoor het allemaal redelijk traag is, maar waardoor ik me ook zat af te vragen hoe gaat dat dan tijdens de lunchtijd? Ja, dat gaat over het algemeen is gaat het in het Engels. Ja, dat dacht ik uh, wel, ja. Ja. Het, het is wel eens... De communicatie is bijvoorbeeld als je... een, een gezamenlijke vergadering hebt van alle rechters... Het, me het merendeel van de rechters die van origine Engels spreken... spreekt eigenlijk niet zo goed Frans. Of helemaal geen Frans. En de Franse rechters is wat wisselend. Sommigen spreken goed Engels, uh, anderen iets minder. Ik praat nu ook in de loop van de tijden, want... Uh, we hebben natuurlijk op het ogenblik twee Franse rechters... maar we hebben in het verleden ook andere Franse rechters gehad. Dus uh, ja, en met mijn Duitse collega's spreek ik Duits. Als we elkaar met z'n tweeën treffen... En als we in vergaderen, dan zal het over het algemeen Engels zijn. Mm. Maar gelukkig kan ik met mijn Zuid-Afrikaanse collega nog een beetje Nederlands praten. Ja, lukt dat wel? En met mijn Belgische <laughs> collega ook. ook ja. En met mijn Zwitserse collega ook. Die spreekt vloeiend Nederlands. Hoe kan dat dan? Die zit hier al zo lang? Nee, nee, dat is, dat is familiair bepaald. Oh, oké. Okay. Maar ik zit dan nog even die, die kantine tijdens de lunch. Dan heeft u een broodje kaas met karnemelk. En dan, uh, waar zit de Zuid-Afrikaanse rechter aan? En waar zit de Duitse rechter aan? Ja, die, onze kantine serveert ook warme maaltijden. En die krijg ik meestal s'avonds thuis. En, uh, dus ik zit inderdaad een in broodje. Maar sommige mensen die hier natuurlijk helemaal huis en haard verlaten hebben... en uh, inmiddels hun eigen huishouding voeren naast een hele drukke baan... Ja, die zullen vaak de warme maaltijdsmiddags in de kantine ja, toch wel. Uh, gebruiken. Ook ja. dat is internationaal georiënteerd dan, neem ik aan. Ja, dat is... Uh... Ja, ik, ik kijk nooit zo goed naar de benieuws, eerlijk gezegd. Maar dat is wel uh, voor elk wat wils. Ja, die, die, die zittingen inhoudelijk. Ik zou even, doordat alles vertaald wordt, duurt het best lang. Maar dat, denk, wij, wij zouden naar de zaak van Karatschits gaan. Die ja. is jaren geleden begonnen. En 2008 en is hij aangekomen. Ja, nou, dat is een paar jaar geleden al. Ja. En loopt nog steeds. Ja, het duurt, het duurt natuurlijk ruim een jaar lang. voordat die begonnen is. Ja. Maar is dat echt inherent aan het Joegoslavië-Tribunaal dat alles ellenlang duurt? Er is in het Joegoslavië-Tribunaal gekozen voor een procesvorm die erg lijkt op uh, de, de, de Anglo-Amerikaanse juryrechtspraak. Ik zei het dat er geen jury is, maar dat er professionele rechters zitten. Dat betekent dus dat al het bewijs in principe op die zitting uh, naar voren moet worden gebracht. En de zaken zijn natuurlijk uitzonderlijk complex ja. en bovendien heel uitgebreid. Uh, als je kijkt hoe lang ze gedaan hebben bij uh, O.J. Simpson over, over één, uh, één doodslag. Uh, dat is uiteindelijk dan een vrijspraak geëindigd. Maar als je dan kijkt hoe dat is als je in 30 uh, districten uh, 50.000 mensen uh, verplaatst zijn, weggejaagd zijn. Soms uh, als er misschien 5.000 vermoord zijn als je dat ook allemaal op de zitting wil bewijzen... dan kost dat erg veel tijd. En Je kunt je natuurlijk afvragen of die keuze voor die rechtsvorm... Uh, de meest ideale is voor de omstandigheden. Maar we hebben ook in de regels wel het een en ander aangepast. Er kan inmiddels veel meer aan geschreven verklaringen... toegelaten worden tot het bewijs. Als je dat in de loop van de afgelopen 15 jaar bekijkt... dan zie je dat dus de mogelijkheden om wat meer in de richting... van waar wij mee vertrouwd zijn, dat is... Uh, meer verklaringen die op papier gesteld zijn. Uh, en die als zodanig worden toegelaten. dat toch een behoorlijke stap in die ja. richting is gedaan. Klopt het dat u dat een beetje er doorheen uh, gedrukt heeft? Nou, nee. Beetje niet... iets de pragmatische Nederlandse werkwijze doorheen heeft gedrukt? Ik denk wel dat ik pragmatisch. Uh, redelijk pragmatisch ben in de, in de rechtszaal. Uh, maar de regels worden gemaakt door alle rechters gezamenlijk. Ik moet zeggen, ik, ik zit. zoals dat heet in de. Het comité dat uh, de wijzigingen in de regelgeving voorbereidt. En dat is heel leuk werk. Want in zo'n uh, omgeving komen dus al die discussies over jij met jouw achtergrond en jij met jouw achtergrond. En wat is nou aanvaardbaar en wat is nou niet aanvaardbaar. Het zijn hele interessante discussies. En vervolgens worden door de rechters uh, samen, worden dus die regels vastgesteld. Want wat zijn dingen waar, waar andere rechters mee komen waarvan u dan. Wat u tegen de borst uit denkt. Ja, maar dat kan niet. Nou, meestal komt er niemand met regels die echt tegen de borst uit. Maar het, het, het, het, het toelaten van, van geschreven verklaringen, in plaats van dat je de getuigen echt op de zitting ziet, dat, dat riep met name bij de Common Law-rechters, maar de Anglo-Amerikaanse. Met mensen met een Anglo-Amerikaanse achtergrond riep dat toch wel wat, wat weerstand op. En, en die regels zijn eigenlijk in de loop der tijden eerder versoepeld dan, uh, dan strenger geworden. Om wat sneller te laten gaan allemaal. Om het wat sneller te laten gaan, te laten gaan ja. Maar voor een deel zit het hem in de procesvorm. Maar voor een deel zit het hem gewoon ook in de, in de dimensies van de zaken en... Uh, ja, de ingewikkeldheid ook. Want kunt u aan de hand van een zaak die u heeft gedaan. over het proces van Mladic. kunnen we redelijk kort zijn. Hè? Dat, dat, moet dat, nog, dat moet nog komen. Om die reden kan het zeggen, mag u daar heel weinig. en wilt u daar ook niks uh, over nee. vertellen. Maar misschien een zaak die in het verleden heeft gespeeld. waarvan de uitspraak en de veroordeling ook al een feit is. om aan te geven hoe dat gaat. Wat voor bewijsstukken je, je moet verzamelen. en hoe moeilijk dat is. Om dat bij elkaar te krijgen. Nou, ik herinner me uit een zaak die helemaal afgedaan is. En dat, dat was een, toch wel een hele, hele lastige aangelegenheid. Er was een, uh, was een projectiel afgevuurd die terechtgekomen was op een markt in Sarajevo. Nou, Sarajevo was op dat moment uh, was in handen van, uh, van de federatie, zoals dat heette. Terwijl rondom Sarajevo lagen voornamelijk Bosnisch-Servische troepen. Uh, het was in die zaak is, is aan de orde geweest. Wie heeft nou dat projectiel afgevuurd. Dat is in 1992 geweest. Daar uh, zijn destijds vier of vijf rapporten over geschreven. En eigenlijk kon nou in geen van die rapporten fatsoenlijk vastgesteld worden of dat projectiel nu afgevoerd was van. Afgevuurd was binnen twee kilometer. En dat was zeg maar ongeveer de, de afstand tot de confrontatielijn. Of mm -hmm. van verder dan twee kilometer. Nou, dan krijg je dus nieuwe deskundigen die daar van alles over komen zeggen. En dan krijg je ingewikkelde rapporten met allemaal formules. En bovendien begonnen de, de, de deskundigen, die waren het, wat de theorie betreft, met elkaar eens. Maar de uitkomst was volkomen verschillend. Dat is natuurlijk verrassend met de een een leerling van de ander. Dus theoretisch waren ze het helemaal met elkaar eens. Alleen de een zegt, ja, jouw uitkomst klopt niet. Nou, het enige wat je dan nou natuurlijk meestal doet... is dat je zegt, nou, dan maar een derde deskundige... die zal zeggen wie er ja. gelijk heeft. Maar ze hebben het nog eens heel precies in die rapporten gaan lezen. En toen bleek dat de een, dat is de theorie wat hetzelfde was... maar dat het feitelijk uitgangspunt niet helemaal hetzelfde was. En dat de een een beetje de feitelijke uitgangspunten die redelijk zeker leken, eigenlijk, of niet goed gelezen had, of wat dan ook. Het ging om de vraag: is nou de vloer van die markt, is dat nou massief beton, of is dat een dun laagje beton en daaronder kiezel en zand? Nou, als je dat één keer ontdekt hebt, maar dat vergt hele precieze lezing van zo'n rapport, dan kun je aan die deskundigen zeggen: goed, bereken het nog eens. En uiteindelijk zijn daar wel uh, uitkomsten uitgekomen. Maar kan... denk ik dat wij uiteindelijk. Dus eigenlijk 15 jaar na dato, in ieder geval zijn we tot een conclusie gekomen. die een hoger beroep overeind is gebleven. Dus daar kan een veroordeling op afhangen. van welk materiaal de vloer was gemaakt. Er waren natuurlijk veel meer feiten te lastig geweest. Nee, maar ik bedoel aan te geven hoe. want dat viel mij namelijk ook op toen we bij de zitting waren. hoe klein de details zijn die besproken gaan worden. Terwijl als je, wat wij natuurlijk weten als leken van de mensen die voor het Jugoslavië tribunaal verschijnen. Dat zijn mensen die vaak vreselijk vrede dingen hebben uitgehaald. Die tientallen mensen hebben vermoord... of, of daar gruwelijke dingen mee hebben uitgehaald. En dan is het bizar om te merken... wat voor ogenschijnlijk futiliteiten er ja, nodig zijn om te bespreken. Dat, dat lijkt een futiliteit. Want de gedachtegang is dan natuurlijk... en dat wordt dan ook hardop gezegd... van uh, wie schiet dan op een markt? Dat kan toch niet van jezelf zijn? Uh, je gaat toch niet op je eigen markt schieten waarbij... 62 mensen om het leven komen. Ja. Eh, aan de andere kant, eh, er gebeuren soms toch wel hele rare dingen. Eh, noem ze dat in diezelfde zaak eh, was ook de beschuldiging dat eh, men dus eh, projectielen afvuurde op een ziekenhuis, wat niet moet. Maar het is niet onaannemelijk, nogmaals het hoeft niet echt vastgesteld te worden. In die zang, maar Het is niet helemaal onaannemelijk dat tegen de tijd dat als journalisten komen... dat er misschien vanaf het ziekenhuisterrein een paar projectielen naar buiten gestuurd worden. Ja, en dat leidt dan natuurlijk tot een respons. Ja. En dan kan iemand roepen van kijk, ze schieten zelfs op ziekenhuizen. En dat dat misschien een respons is op provocatie. Dat Je moet met alles rekening houden. Ja. Met alles rekening houden. Lijkt me wel moeilijk. Ja, ja, je moet heel precies werken. Is het ook de... Um, ik had er moeite mee, maar goed, het is uw werk natuurlijk als rechter... dus u zult daar misschien weinig emotie mee hebben. Maar wij waren op een gegeven moment bij uh, de zaak van Milan Lukic. Daar is nu een aanvraag voor hoger beroep. Is daar gaande. Uh, je zit als publieke tribune, heb je contact? Of kan je, kun je de verdachten zien? Dus wij keken door dat glas heen. En die, meneer Lukic was wat afgeleid, geloof ik. Die had in ieder geval zat echt te kijken naar ons... en uh, duidelijk uh, ooggebaren te maken. En op, later zat ik te lezen wat die man op zijn geweten had. Want op dat moment wist ik het niet. En dan lees je dat hij uh, tientallen mensen in huizen heeft opgesloten... die huizen in brand heeft gestoken. En als mensen, zo ook vrouwen en kinderen, probeerden te ontvluchten... dan schoot hij ze dood. En dat waren een paar van de gruwelijke dingen die hij heeft gedaan. En ik moet zeggen dat de rillingen over mijn rug liepen... op het moment dat je dus eigenlijk... Uh, oogcontact hebt met zo iemand... en dan beseft hoe... tot wat voor vreedheden zo iemand in staat is. Nou, voor mij is het altijd oogcontact met iemand... van wie nog vastgesteld moet worden... of wie vreedheden begaan heeft. Het ja, tegelijkertijd... kan op ook aannemelijk zijn. Uh, het is wel zo... dat hoort natuurlijk tot op zekere hoogte... bij professionaliteit. Ja, dat en dat is voor ons niet veel anders... dan voor de rechters die... Uh, een Amsterdamse pedofiele zaak... moeten behandelen... Uh, dat, is, uh, dat is inherent aan het vak. Ja. En uh, je moet toch op de een of andere manier die, die mensen. Uh, uh, het, het verschil is natuurlijk wel dat in Nederland. Er schiet rechtzalen... heel veel, meneer Oorring, ja. maar er is een spookrijder. Dus ik moet, we moeten ja. heel eventjes voor de verkeersinformatie eruit.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 Ja, het zijn altijd dingen die vanwege de veiligheid natuurlijk ja. eventjes ja. prioriteit krijgen. En, uh, ja, ja, toch? Ja. <laughs> Moeten we als rechter ook ja. aanspreken. Vond ja. Ori is mijn gast vannacht in Casaluna, uh, uh, De enige Nederlandse rechter, of tenminste Nederlandse rechter in het Joegoslavië-Tribunaal. Ik vertelde net dat, dat ik er moeite mee had dat je ja, het oog in oog staat met iemand die zulke vreedheden heeft begaan. U zegt het is mijn professionaliteit en je moet ook nog maar zien dat zo iemand het heeft gedaan. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat de mensen die naar het Joegoslavië-tribunaal komen, daar is al wel vaak een hele uh, bewijslast toch, uh, van, van opgesteld. Zo iemand komt niet zomaar bij het Joegoslavië-tribunaal. Nee, maar dat geldt natuurlijk voor alle strafzaken. Je brengt geen strafzaak voor een rechter als in ieder geval de aanklagende partij niet van oordeel is dat er, uh, dat er voldoende bewijs is. Zit er geen en... verschil tussen een roofoverval in Nederland of iemand die voor het Joegoslavië-tribunaal verschijnt? Jawel. De feiten feit is natuurlijk veel, veel, veel groter. Nogmaals, de dimensies van de zaken... Hoe, hoeveel uh, gevallen betreft het. Maar er zitten zit ook wel wat verschillen met, met de Nederlandse situatie. Kijk, een Nederlandse rechter, voordat hij de rechtszaal ingaat... heeft het hele dossier gelezen. Nee. Wij hebben geen dossier. Nee. Het bewijs wordt ons gepresenteerd op de zitting. Uh, ik wil niet zeggen dat je helemaal geen idee hebt... want de partijen zullen natuurlijk van tevoren zeggen ongeveer uh, wat, ze, wat ze gaan betogen... en wat voor bewijzen ze op tafel zullen leggen. Uh, en er is natuurlijk wel, er is natuurlijk wel iets, iets meer ook. Zo'n zo aanklacht is bevestigd. Overigens misschien door een hele andere rechter... die heeft toch wel uh, gekeken of het bewijsmateriaal dusdanig is... dat het in ieder geval rechtvaardigt... dat die mm -hmm. zaak op de zitting wordt gebracht. Uh, dus het, het is natuurlijk allemaal, uh, als het, allemaal... als het waar is, is het gruwelijk. Maar laten we niet vergeten... er zijn bij ons ook mensen vrijgesproken... Ja. He, dat is zeggen van ja, het zal toch wel niet voor niks zijn. Nee, natuurlijk moeten er goede gronden zijn. Maar er zijn dus even zo goed mensen die zijn vrijgesproken. En is dat dan omdat het materiaal gewoon niet goed terug te vinden is? Nee, gewoon omdat de rechters niet tot overtuiging zijn gekomen. dat nee. datgene wat hen te lastig gelegd is, dat ze dat gedaan hadden. En er is zelfs ooit wel eens sprake geweest aan, van een persoonsverwisseling. Dus het, het is uh, of, of laten we niet vergeten. Uh, de gruwelijkheden, dat maakt natuurlijk nog wel verschil... of iemand eigenhandig uh, iemand uh, met, met een knuppel in elkaar geslagen heeft... of dat er iemand achter een bureau heeft gezeten... en ja. uh, zeg maar de bezetting van een kamp heeft geregeld. En ook in die gevallen uh, denk je van... ja, als hij verantwoordelijk is voor al die gruweldaden... die in die kampen zijn gepleegd, is dat heel erg. Maar dat is natuurlijk iets minder uh, duidelijk van begin af aan... Van wat voor opdrachten heeft hij precies gegeven? Liggen die op schrift vast? Um, wat hielden die opdrachten dan precies in? Uh, dus wat dat betreft zijn er, zijn er ook echt beduidende vrijspraken gevolgd. Soms één in de, in de zaak tegen zes verdachten. Um, in, in het voorjaar hadden we een zaak met drie verdachten... waarvan één van de drie is vrijgesproken. Ja. Uh, er zijn andere zaken recentelijk geweest... waarin gehele of gedeeltelijke vrijspraken zijn gevolgd. Dus dan moet je... Je kunt er niet van uitgaan... wat hebben die mensen voor gruwelijke dingen gedaan... kan ik ze wel met de ogen kijken. Afgezien daarvan, hoe je het ook went of keert... je zit wel een jaar of twee jaar of tweeënhalf jaar... met die mensen in een rechtszaal. Je ja. moet, een, je moet een, een, een, een fatsoenlijke communicatie. Kijk, die mensen krijgen uh, goede medische zorg... Uh, voor zover ze dat nodig hebben. Die mensen krijgen in, in hun detentiesituatie... worden ze gewoon goed behandeld. En Zo moet het ook. Als ze schuldig zijn, worden ze veroordeeld. En dan kan het zijn dat ze 10 of 20 of 30 of 40 jaar achter de tralies moeten. Dat neemt niet weg dat de rechtspleging gewoon fatsoenlijk moet zijn. Ja. Bent u wel door alles wat u heeft horen gekregen... wel eens ondaan geweest aan het eind van de dag... dat je beseft waar een mens toe in staat kan zijn? Enkele keer wel, ja. Ja, ja. het is... Uh... Kijk, je moet... Uh... Je mag je niet laten overmannen door je emoties nee. bij deze zaken. Heel simpel, je moet je, je koppen bijhouden. Uh, dat betekent niet dat je ongevoelig bent, maar wel dat je, dat je je gevoeligheid onder controle hebt. Maar er zijn wel eens zulke schrijnende verhalen geweest. En je ziet wel eens mensen voor je neus die kinderen verloren hebben. Ik, ik, ik, ik herinner me eens ooit een getuigenis van iemand die. In een kelder opgesloten werd met de kinderen. De kinderen kregen niks te drinken. De kinderen worden weggevoerd. Mam wordt weggevoerd. Als je, als, je, als je erbij stilstaat, hoe dat is, dat is natuurlijk uh, absoluut afschuwelijk. Ja. Uh, dus dat, dat zijn wel verhalen die, uh, ja, die wel aangrijpen. Ja. Want die mensen komen dan vanuit het, hun eigen gebied naar ja. Den Haag om echt te getuigen. Dus ja. die heeft u tegenover u zitten en die vertellen hun verhaal. Ja, ja. ja. Ik ben natuurlijk begonnen bij het tribunaal als advocaat. De eerste, bijgestaan. Verdachte. eerste verdachte, volgens mij. heeft zij gestaan. De eerste verdachte. Dus ik weet ook hoe dat gaat om getuigen te zoeken op het platteland in, in, uh, in het voormalige Joegoslavië. Uh, ik herinner me nog dat je bij mensen op bezoek kwam waar, ja, waar, de, waar de schapen door de huiskamer liepen. Of uh, ik herinner me zelfs iemand die opgewekt aanbood dat hij uh, zijn vrouw wel voor onze vrouwelijke tolk wilde verruilen. Uh, uh, je maakt dus. Uh, de mensen zijn vaak uh, nooit hun dorp uit geweest of in ieder geval niet verder dan de dichtstbijgelegen stad. En die worden dan uh, ja, die worden in de vliegtuig gezet. Die worden naar Den Haag gebracht. En die zijn hier in een volstrekt vreemde omgeving... Uh, goed begeleid door onze uh, slachtoffers- en eenheid, Maar toch wel heel wezensvreemd. Dus het is ook wel... Zaak, om hele kwetsbare mensen... om die uh, oh ja, op, op de zitting ook wel een beetje op hun gemak te stellen. Ja. En, uh, dat is... is het belangrijk om dat werk te hebben gedaan als advocaat? Om dat te hebben gezien daar? Ik denk het wel, ja. Waarom, wat maakt dat verschil dan? Nou ja, je, je, je hebt met, van dichtbij en met eigen ogen gezien... Uh, ik, heb, ik heb plekken gezien waar het, uh, waar het bloed aan de muur zat... Uh, dat geeft natuurlijk de gruwelijkheid aan. Letterlijk nog, dat... dat zat er nog. Nou ja, het was al een beetje schoongeveegd. Maar uh, dat, uh, echt op plekken waarvan je, dat, dat, uh, waarvan je wist dat er de meest gruwelijke dingen waren mm. gebeurd. En je praat met de mensen. En het is, het is verrassend soms hoe mensen redelijk in vrede met elkaar geleefd hebben. En dan ja, uh, in zo'n conflict situatie... Ik laat het even in het midden precies uh, wie nou welke oorzaak er gaat heeft met elkaar absoluut naar het leven staan. Ja. De meest gruwelijke dingen doen. Ja. Als ja. u dan... Uh, uw hoofd leeg wil maken... alles even wil vergeten... achter u wil laten, wat doet u dan? Oh, dan lees ik wat. Of, uh, nou, ik zou wat meer moeten sporten... maar dat komt er meestal niet aan. <laughs> Te druk. De uh, dicht... eer dat u klaar bent waarschijnlijk. Ja, muziek maken is voor mij natuurlijk ook een enorme manier van ontspannen. Dat, is, uh, dat weet ik wel. Als ik om zeven uur... aan de zitting kom... En ik heb om acht uur repetitie. Dan ben ik om tien uur ben ik weer helemaal fris. Ja? Ja. het u vanop? Heel opvallend, ja. Dat is de, de on, niet onverdienstelijke baritonstem... die dan ja, een uh, helzame werking heeft. Ja ja, ja, ja. Zullen we die, die opnames uit 1973 eens tevoorschijn gaan? Ik ben licht, licht, ja. benieuwd wat dat nou eens hemelsnaam kan zijn. Het is er maar. wel tijd voor, hè? Ja. Luistert u maar even mee. Ja. En 1973, dat was vlak na mijn studietijd. Dus een van de weinige plekken waar ik toen soleerde, was uh, bij het uh, Leidstudentenkoor en Orkest collegium Musicum. Ja. Geweldig dat u het nog weet. En wij kregen, en wij kregen Ricard, we ja. kregen dit opgestuurd van Tom Boon. Of je die kent. Die uh, stuurde de, deze mail van wat fantastisch dat jullie bijzondere man te gast hebben. En die heeft dus nog, uh, hij zei, hij bij het Leidstudentenkoor en het collegium Musicum. Ja onder leiding van André Kaart. Ja, ja. En daar was dit uh, materiaal dus van. Het is uit de uh, requiem de aria. Dat, dat was het uh, Libera, het libera, mee. Mee. libera, ja, mee, libera mee. En het wordt door het koor overgenomen. bevrijdt bevrijd dat is, mij. Uh, ja, het is nog ja. heel toepasselijk ook. Ja, nou, en bovendien... componisten als een requiem zijn over het algemeen erg geïnspireerd. Ik heb eindeloos, of het nou het Mozart-requiem is... of Duriflé... of uh, het Requiem van Brahms of... Nou oh ja, een Nederlands, requiem, het regium van, van Herman Strategier. Wat inspireert u daaraan? Nou, nou, nee, componisten zijn kennelijk erg geïnspireerd. Als oh, zo bedoelt u het. Ja. Ja, ja. ja, er zijn okay. natuurlijk veel. Het, het Verdi-requium is natuurlijk is een halve opera. Maar uh, ja, het is natuurlijk een uh, fantastisch mooie opera dan toch. Is dat het mooiste om te zingen ook? Nou, het is natuurlijk altijd... Uh, uh, uh, ja, op de ene of andere manier. Ik, om verschillende redenen heb ik misschien ook wel iets... met de tekst van het het, is natuurlijk het, het het Als kind, en het is op het ogenblik volstrekt ondenkbaar... als kind van zeven of acht... werd je soms even vrijgelaten van de school... en dan ging je naar de kerk en dan zong je een requiemis... Uh, tegenwoordig mag je kinderen daar niet meer voor van school halen. Maar het Gregoriaanse regium uh, zong ik dus in mijn jeugd... Uh, op 8, 9 leeftijd uh, 15, 20, misschien 25 keer per jaar. Uh, dat ken ik dus ook wel uit mijn hoofd. Ja. En ik heb ook delen daaruit. En zowel toen mijn moeder overleden was toen mijn vader overleden was... heb ik het laatste stuk wat eigenlijk aansluit op de liturgie... Dat is het In paradisum de tucante angeli. De engelen begeleiden u naar het paradijs. Heb ik voor zo gezongen. Kon u dat? Ja. Ja. ja. Waar hou je dan op zo'n moment de kracht vandaan? Ja, dat is mijn manier van me uiten. Niet huilen, maar zingen. Ja. Ja. ja. ja, ook wel gehuild hoor, maar op dat moment even niet. Nee. Ja. Ja. Mooi. Bijzonder ook. Ja. Ja, deze opnames die, uh, komen in een kerk die is afgebrand. Ja, de, de, het zou ongetwijfeld de, de kerk de en de zich in Leiden zijn geweest. Dat, het is inderdaad de Zuiderkerk. Zuiderkerk. Kan het kloppen? Ja, ja, ja, 1984 ja. is die afgebrand. Dus het bestaat niet meer. Maar ja. dit is met een hele oude bandrecorder. <laughs> ik, ik ben hopelijk is het verbaasd. Ik, ik heb wel een aantal opnames van mezelf, oude ook wel. Uh, maar ja... Ik, had, ik wist absoluut niet dat dit vastgelegd was. Denk. Nee, mooi. Nou, mooie, een mooie herinnering, toch? Een dierbare ja. herinnering. Ja. Maar u heeft zelf ook nog muziek meegenomen. Dus ik vind het mooi om ja, ik dan uw nou eigen keuze nog... u uh, tot... nu nauwelijks te zeggen. Uh, overigens, het sluit wel heel nauw aan bij uh, wat we net gehoord hebben. Ik heb meegenomen een, uh, een heel rustig deel uit het War Requiem van Benjamin Britten... Uh, ik ben geen grote kenner van Britten, maar ik vind het wel erg mooi. Ik heb wel eens een paar stukken van hem gezongen. Het warwichtje had ik heel lang geleden wel eens gehoord. Was toen erg onder de indruk. Verder nooit meer op gelet. Onlangs had ik weer wat contacten met mijn oude studentenkoor en orkest. Dus Kon weer, terug club ja, ja. weer terug op Leiden? Ja, ja. terug op Leiden. En eh, toen bleek mij dat voor een jubileumconcert, waar het warwichtje werd uitgevoerd, dat oudleden ook mee mochten doen. Toen ben ik onmiddellijk aangeschoven achter in het koor. En heb dus tussen de. 23 tot 25 jaar heb ik eh, braaf iedere maandagavond, het is een aantal maandagavond gerepeteerd. En hebben zowel in Berlijn als in Leiden hebben het, het stuk uitgevoerd. En eh, het is een fantastisch stuk. Gaan we luisteren. Bijna beledigend, geloof ik, hè? Om de muziek uh, nee. iets, zacht, iets zachter te laten klinken. Nee, volgende, dit, met dit stuk kan het nog wel. Maar, uh, er zijn ook stukken hierin waar je echt niet tussendoor praat. Want daar krijg je geen kans voor. Nee. Het, uh, ja, ja Britten. Uh. Het rare is dus, dit is een war week. En dat heeft natuurlijk wel iets, in ieder geval wel een zekere link... met de Tweede Wereldoorlog en ook met mijn werk. Maar een belangrijk deel van mijn werk schuilt natuurlijk ook in... Uh, in, wat zeg maar in het internationale humanitaire recht... waarbij met name de Rode Kruis conventies uh, een hele belangrijke rol spelen. En Britten heeft ook een prachtig stuk geschreven... Voor, uh, voor een jubileum van het Rode Kruis. En dat is uh, de Cantata Misericordiae. En dat is het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Dat heb ik ook ooit een keer in Leiden uitgevoerd. Wordt niet veel gezongen. <kliek> en uh, ja, dat is... Een met hele simpele middelen, eigenlijk en de hele directe muziek. Ik, uh, het spreekt me zeer aan. Ja, ja. Ik zie u ook wel staan. U bent een redelijk groot man. Dan, ja, de borst helemaal open en uh, volgens mij vol. U kunt, denk ik, vol erin opgaan. Ja, nou ja de beheersing een, van de rechtszaal, de... Dat is heel prettig om dan met zang, denk ik, even alles ja. erin kwijt te kunnen, toch? Ik maakte vroeger wel eens het grapje, mijn werk doe ik in jurk en rok. De jurk verwijzend naar de toga en de rok naar het rokken. Ja, geweldig. Of het podium. Mijn gast Fons Ory, rechter bij het Joegoslavië Tribunaal en dus uh, zich altijd al jaren inzettend voor het internationaal recht. En uh, ik zit me nou altijd af te vragen, wordt, is misschien een rare vraag... maar wordt de wereld nou beter van dat wij dit soort tribunalen hebben in, uh, in Nederland... en dat we ons hiermee bezighouden? Een tegenvraag. Uh, wordt de wereld beter van de strafrechtspleging? Sowieso. Wordt de wereld er beter van? Nou ja, dat is een interessante vraag. Ja. Nou, ik Wat denk denkt u? Dat het antwoord op de vraag is... Als je het, ik denk dat de wereld er uh, uh, niet essentieel beter van wordt... in de zin dat er dan morgen geen misdrijven meer gepleegd worden... of dus voor het internationale strafrecht... dat er geen oorlogsmisdrijven meer gepleegd worden. Maar ik denk wel, als je het niet doet, dat de situatie erger is... Want dat is ook de, een van de belangrijkste doelen die steeds weer naar voren komt: is maak een eind aan de straffeloosheid. Mm. Vroeger was het zo dat uh, als je oorlogsmisdrijven beging, je was per definitie straffeloos. Niemand zou het opsporen, niemand zou het vervolgen. Uh, nou ja, dat is bij de Tweede Wereldoorlog toch ook na afloop aangepakt? Ja, dat is toen eigenlijk voor het eerst aangepakt. Is wel eens eerder ook wel geprobeerd. Ze hebben wel uh, een beetje. Beetje een vreemd element erin. We hebben het nu over de oorlogsmisdrijven. We hebben het over de misdrijven tegen de menselijkheid en genocide. Een van de hele tere punten is natuurlijk ook altijd geweest. het beginnen van een aanvalsoorlog. Nou, daar zijn we al naar de Eerste Wereldoorlog mee begonnen. In het Vredesverdrag van Versailles staat al dat de Duitse keizer. dat die uh, <coughs> aangeklaagd moet worden. eigenlijk tegen misdrijf tegen de vrede. Uh, het misdrijf tegen de vrede, wat wel ook nu voorkomt. in het statuut voor het internationale strafhof. Maar waarom is de keizer uiteindelijk nooit vervolgd. omdat hij zijn toevlucht had gezocht in Nederland. in Huizen Doorn. En dat uh, wij zeiden: ja, we hebben geen verdrag waarin staat. dat je voor een misdrijf tegen de vrede uitgeleverd kan worden. Dus we leveren hem niet uit. En mm. toen heeft hij zo de rest van zijn dagen. straffeloos gesleten op, uh, op, uh, op Huizen Doorn. Nee. Uh, dus. Uh, dat het kan idee niet meer, van... zegt u. Nee, en dat is natuurlijk wel eens eerder... even daar gelaten, of het historisch allemaal juist is... Uh, maar er is wel eens gezegd, nog wel eens, het is historisch betwijfeld. maar laten we er gewoon van uitgaan dat Hitler wel eens ooit gezegd zou hebben... van God, wie herinnert zich de Armeense genocide nog? Zo van, nou ja, uh, ja of komt, uh, waar of niet waar, laat ik even in het midden. Maar dat was natuurlijk wel een beetje de traditie. En die is natuurlijk voor het eerst met Nuremberg en met Tokio... is die doorbroken... <tus> Maar daarna is het natuurlijk stil geworden op dat, uh, op dat vlak. En eigenlijk heeft het Joegoslavië-tribunaal, het oprichten van het Joegoslavië-tribunaal. misschien ook een beetje uit onmacht. Maar in ieder geval is dus de aanzet geweest tot een enorme verdere ontwikkeling. Want daarna is het Rwanda-tribunaal gekomen. vervolgens is het internationale strafhof er gekomen. Ja. Maar we hebben ook inmiddels het Libanon-tribunaal, het Sierra Leone-tribunaal. we hebben het Oost-Timor-tribunaal. Maar gaat. ik vraag me altijd af of zijn de mensen daar er nou echt beter mee af uiteindelijk? Ja, nogmaals, waar mensen in ieder geval behoefte aan hebben... is dat erkend wordt dat hen onrecht wordt aangedaan. Ja. En, en, maar dat geldt natuurlijk hetzelfde voor een slachtoffer... Van een, van een ernstig misdrijf in Nederland. Ja, u weet wat mensen zeggen. En terecht zeggen van, uh, hij krijgt vijf jaar gevangenisstraf en ik ben levenslang mijn kind kwijt. Dus word je er beter van... Uh, ja en nee, als het niet gebeurt, is het nog beroerder. Maar de illusie dat het strafrecht uh, echt uh, de pijn weg kan nemen... Uh, is natuurlijk geen sprake van. Nee. Maar voor, voor uw gevoel, het klein beetje wat u kunt bijdragen? Nou ja, Je hoopt natuurlijk ook een beetje dat, uh, dat de mensen... Die misdrijven wat minder makkelijk zullen begaan. Ik heb absoluut niet de illusie. Kijk, we, we berichten al sinds eeuwen. We, we moord en doodslag en diefstal. Ik heb geen enkele illusie dat de moord en doodslag en diefstal morgen uh, weg is. Ik kan me wel voorstellen dat als je leeft in de veronderstelling dat het nooit gestraft wordt, dat je er nog iets makkelijker mee bent. Dan wanneer in ieder geval het risico er is dat je gestraft wordt. Ja. En je ziet in afgeluisterde telefoongesprekken. Op het eind van het conflict in Joegoslavië zie je. Dat mensen zich bewust zijn van het feit dat er mogelijk vervolging dreigt. Daarmee sluiten wij het af. Font-Ori, ik dank u wel. De zaak Mladic, waar u rechter van bent bij het Joegoslavië-Tribunaal, uh, wordt over een aantal weken uh, is weer een regiezitting en gaat dat uiteindelijk behandeld worden. Het zal nog wel even duren, dus het Joegoslavië-Tribunaal blijft nog open. Ik dank u wel voor uw komst hier naartoe. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen.